Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Baansprinster Hetti van der Waal heeft in Parijs Olympisch zilver gewonnen. Van der Waal, met de bijnaam Hetti Racketti, ging lekker in het Kajerin-toernooi. Daarbij rijden baanwielrenners achter een soort motor aan die steeds sneller gaat. Mijn collega van de sportredactie sprak Hetti na de winst. Ik zag de vuist omhoog gaan, je bent hartstikke blij hè? Ja, ik dacht wel nog even van... Oh. Zou ik er nog voorbij komen voor goud? Uh, dat lukte dan niet. Maar na al die vierde plaatsen die ik heb gehaald de afgelopen tijd, is dit uh, heel fijn. Ook al is het dan geen goud. Uh, het is wel eigenlijk een medaille. Ja, net geen goud dus. Die medaille werd gewonnen door Nieuw-Zeeland. De provincie Utrecht weet het na DNA-onderzoek nu zeker. Het ging om een wolf die vorige week een kind beet. Dat was nog een tijdje niet helemaal zeker, omdat het ook een hond had kunnen zijn. De wolf had het ook niet op het meisje voorzien, maar kwam op een hond af. Het is nog niet duidelijk of deze wolf eerder ook in Leusden een ander meisje beet. In Australië is een man overleden die viral ging voordat dat woord überhaupt bestond. Het gaat om deze man die in de video wordt opgepakt in een Chinees restaurant. Gentlemen, this is. Democratie manifest. What is the charge? Eating a meal? A succulent Chinese meal? over there! off, my penis! Jack Carlson. heet Hij er werd opgepakt omdat agenten hem verkeerd hadden aangezien voor een andere man. Iemand die telkens naar restaurants ging en niet betaalde. En toen Carlson buiten de camera's zag, besloot hij een enorme show ervan te maken. Die dus later op het internet uitgroeide tot een meme. Heeft hij commercieel trouwens flink uitgegeven? Gemolken. Hij liet zijn hoofd op een wijnfles zetten en verkocht t-shirts met de tekst Succulent Chinese Meal. Inmiddels kan elke Australier hem nadoen. Jack Carlson werd 82 jaar en is overleden aan kanker. <coughs> Dan nog het weer. Vanavond schuift er af en toe een wolkje voor de zon. Later vanavond kunnen er vanuit het westen wat buien vallen. Morgen kan het in het noorden nog even regenen. Verder is het zonnig, 21 tot 24 graden.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 Besproken, altijd met een punt in, elk. daar kun je het ja, uh, op uh, terugvinden. Uh, um, Los ja. en Found, hoe lang ben je ermee bezig geweest om uh, de EP te maken? Mm, nou ja, de nummers, ja, die heb ik. Uh, sommige nummers heb ik al heel lang geleden geschreven, sommige nummers daarvan zijn heel recent. Ja. Maar um, ja, het, het opneemproces daarvan, dat heeft uh, ja, een jaartje geduurd, ongeveer. Ja. Ben je ook kritisch dan op jezelf? Nou.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 We know it to wait to rivers so will run dry one day to wait for Christ.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 Times in between I don't know what that means So I just stuck me now Well I've come so far this time Was it all in my brain Was it just a game to begin with I guess I never know Trying so hard to defeat it Let the lights go out and turn on the rain We will cry out loud, we'll knowing it's okay to be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 uh, ...wat weer uh, uit de radio moet komen. Jongens, ik ben een beetje de draad kwijt uh, vandaag. <laughs> het is een beetje, waarschijnlijk een beetje door de, door de warmte... Denk ik, ...dat ik ook zelf een beetje de draad kwijt ben. Ik zag een kapotje wat er uh, net eventjes ergens op uh, gezet uh, wordt. Maar goed. Uh, het tweede nummer van vanavond, dat, een nummer dat heet Twice. Take a step back and tell me why you're hurting Take a step back and oh, look at you So many hours you waste thinking I know you're stuck, what can we do?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 To you, but just close your eyes En dat was het tweede nummer van dit uh, eerste blokje van twee. En straks gaan wij uh, nog wat meer horen van Teddy Mac. Zover is het dan dit. Eerst een nummer wat uh, Thomas de Jong ook al een hele leuke vindt. En dat is Verliende Spiegel met Broken Bot.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 -C -E. I wake up and everything's okay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 Don't look away Just listen to what your mind has to say Be careful, sit tight and don't lose control door and it starts again brush my teeth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 Die, en die staat ook op de EP Lost and Found. Um, wil je weten wat wij daarover te melden hebben... dan verwijs ik je toch even naar de website die wij hebben. Want we hebben ook een website voor dit programma... waar onder meer ook bijvoorbeeld releases... op het gebied van albums en EP's worden besproken. En daar staat ook deze van Teddy Mac tussen...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 Als je altijd voor het uiterste blijft gaan Waar komen die verwachtingen vandaan? En wat vraag je van jezelf? Hoe lang blijf je staan? Als jij zegt 135 dagen zijn al donkerder dan eerst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 Als je altijd in de donkerte verdwijnt, houdt die kleine plaaggeest zich gedijst of gaat die dan te keer? En wil je dan niet meer?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 aan het eind van dit uur gaat horen.